Met het NOS-journaal. met gehouden. De Ierse Nationale Omroep zegt dat er meer mensen zijn gaan stemmen dan bij vorige referenda. Volgens de omroep kwam in de grote steden meer dan 60% van de geregistreerde kiezers opdagen. Ook andere Ierse media melden een uitzonderlijk hoge opkomst. Dat wordt als gunstig gezien voor het ja-kamp. De uitslag wordt komende dag in de middag verwacht. Porsche roept wereldwijd alle auto's van het model 918 Spyder terug naar de garage. Een deel van de carrosserie kan kabels bij het koelsysteem beschadigen. Het zou om een paar honderd auto's gaan. De 918 Spyder is het topmodel van Porsche. De auto kost minimaal 780.000 euro en er worden er maar 918 van gemaakt. Alle geleverde auto's moeten terug. Het is niet bekend hoeveel auto's van het model in Nederland rijden. Een dansvoorstelling op de Algemene Begraafplaats in Alkmaar is gisteravond op advies van de politie geannuleerd vanwege bedreigingen, meldt het theatergezelschap. Drie mensen zijn aangehouden. Afgelopen dag diende een kort geding van een weduwnaar, wiens vrouw op de begraafplaats ligt en die de voorstelling wilde voorkomen. De rechter vond dat de voorstelling kon doorgaan omdat hij geen afbreuk zou doen aan het karakter van de begraafplaats. Kohat is in de nacompetitie de strijd om in de eredivisie te blijven slecht begonnen. De club verloor uit met 1-0 van de Graafschap. Nak Breda deed het beter met een 1-0 overwinning in Venlo op VVV. De uitslagen van de andere wedstrijden zijn Volendam-Eindhoven 2-1 en Emmenroda 0-1. De returns zijn maandag op Tweede Pinksterdag. Het weer vannacht nog wat regen. Overdag trekt het gebied met wolken en lichte regen langzaam naar het zuiden. Daarna steekt er een kille noordelijke wind op. Wel schijnt de zon geregeld en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar live Zfm. Met, met nu de nacht. I'm well, De la poudre d'or. Je ne tiens pas de bou, Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas de pouw. Le ciel coule sur. Je ne tiens pas de pouw. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas de pouw. Je mets les pieds. Le ciel revient. Nous et la man on est de sortie. Pire qu'une simple moitié, on compte à demi, demi-piles sur un débat. Naked pieds et Ces enfants bizarres Crachés dehors comme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 ZFM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 Maybe he's a mantra, get your mind in trance It could be the silence in this mayhem But then again, he'll never love you like I can Your soul. Iraq and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal scud Al 25 jaar. this? Oh. Live. Live. Sorry, ik laat de Dit is 25 jaar. Zie FM.